Ja, goedemorgen. We wow. Zijn ja. weer, weer uh, online. Ja, goedemorgen. Zond ja en, uh, enorme voor paniek Een beetje hier. paniek hier in de studio, want, want er was een grote stroomstoring De stroom was uitgevallen. Ja, de stroom was en voor uitgevallen. Komt weten we niet, maar het is dus, eigenlijk uh, dus, uh, toch ja, we zijn een nu soort even van, aan het uh, ja, uh, soort van opgelost. Dus uh, we, zijn, ja. we zijn weer te horen. En er is uh, juist een mooie kerstboom hier neergezet. Misschien is dat de, de, de, de, de reden wel, hoor. Misschien is dat ja, wel zou de zou reden. Dat zou kunnen, zou, ja. kunnen, zou ja, kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Je, ja, je weet, een beetje... trouwens door uh, uh, Willem Boer. Willem Boer? Een van de medewerkers, uh, de gewaardeerde medewerkers van ZFM. Wat? Die heeft uh, het allemaal prachtig versierd hier. Nou, maar, het, ziet er, het ziet er inderdaad heel ja, gezellig ik uit. Niet, ik hoop niet dat de kerstboom de oorzaak is van de stroomstoring. Oh, ja. Anders gaat hij weer weg, toch? Nou ja, misschien moet je hem beter aansluiten. Nou ja, ik denk wel dat hij goed is aangesloten. Maar goed, we kijken wel even. Ik ben, um, ik ben een beetje schor geworden. Ja, jammer. Ja. Ja. Nou, We kunnen alvast even zeggen wat we dit uh, programma gaan doen. Het is een klein beetje uitgelopen... Um, we gaan uh, in deze twee uur, tot twaalf uur zijn we er. Het is nu uh, 13 minuten over tien. We gaan even praten met Tom van der Veen van uh, het OBZ. Uh, die hebben een evaluatie gemaakt van het parkeren en van de deelscooters. Daar gaan we even over praten. Uh, Coro Cantoro geeft morgen een uitverkocht uh, concert in de Krog. Dat is een Cubaanse gezelschap. Daar gaan ze over vertellen. We bellen even met Mark Lemaire die het heeft over de sedumdaken. zeg maar de groene daken om je dak goed te beschermen. En het is goed voor het milieu. We praten met Mark Verstegen over Wim Hildering-toneel. Die hebben een stuk Oma's wil. Dat gaan ze volgende week opvoeren. 16, 17 december. En Mark Versteeg is en de schrijver en de regisseur van het stuk. Uh, Willem Strooman die komt vertellen over uh, de achtergronden van de Maastrichter Staar... die een groot concert geven uh, later deze maand. Uh, Kevin Stefan uh, van het CDA die komt hier praten over het uh, plan van het college... om een kernteam ambtelijke organisatie in Zandvoort op te tuigen. Dat is uh, uh, afgelopen dag, dinsdag in de, in de commissievergadering bekend geworden. En dan hebben we het einde... Om de muziek uh, uh, helemaal compleet te maken, is, uh, komt Jan-Peter Versteeg nog over Kantoris maar Het koortje wat altijd de kerels in het dorp laat horen. Uh, de presentatie is in handen van uh, Ger Loogman. Uh, welkom Ger. Dankjewel Hans. En mijn persoon en. Uh, Hans Botman natuurlijk. Ja, techniek doet Thomas de Jong. Uh, nou, die heeft ook weer uh, alles aangesloten. We zijn nog steeds in de uitzending, Thomas. Ja, hartstikke mooi, man. Dat heb je goed gedaan, joh. Ja, zeker weten. En uh, uh, de muziek is uh, samengesteld door Jelmer Koper en de jingles. Altijd goed. Die gaan we later horen, hè. Precies. Want, uh, we gaan meteen maar van start. Uh, bij ons is dus uh, uh, Tom, Tom van, van der Veen de... van... Uh, hij is uh, voorzitter van de uh, Sectie Mobiliteit de, van het, het uh, OBZ, ondernemers, langs... ja, inderdaad. Ja. Uh, goedemorgen. En hij is uh, ook van deze club nog vicevoorzitter. Nou, jullie hebben een uh, evaluatie gemaakt van het parkeren. Uh, hè, dat zou eigenlijk al in de gemeenteraad uh, in oktober al geëvalueerd worden, maar dat is er nog niet van gekomen, geloof ik. Hè? Nee, volgens mij is het onderzoek... Uh, ja, het onderzoek is to nog to steeds lopen. en het lopend nu. En volgens mij uh, het, is het nabij de afronding. En, ja, dat uh, klopt. Ja, maar ja, goed, uh, tijdens de... Uh, zeg maar de verkiezingen, ronde verkiezingen werd al gezegd... We gaan het in oktober evalueren. Maar dat is er even nog niet van gekomen. Dat zal ongetwijfeld nee, ook wel ja, goed. Dat ligt er ook aan welke definitie je geeft aan evalueren. Ja, dat we zijn begonnen met evalueren. Ja, alleen, ja, het, de ja, evaluatie ja, ja, is ja, nog niet Ja, waar, ja dus dat, dat is waar. Ja, ja. Maar dat behandeld wordt in de gemeenteraad. In ieder geval, jullie hebben het wel voor elkaar... een uitgebreid stuk geschreven. Uh, kun je beginnen met te zeggen wat, wat uh, de goede zaken zijn aan het huidige parkeerbeleid? Nou, wat ik denk dat we. Wat een stap voorwaarts is, is uh, enerzijds de bewoners van bijvoorbeeld. De, ik zit zelf met mijn hotel aan de Zeestraat. Uh, Bij hotelkeur, hè? Hotelkeur, ja, ja. Klopt, dus mijn uh, hotel samen met ja. mijn vrouw. Uh, onze gasten parkeren veel aan de Vondellaan, dat was algemeen bekend. Uh, nou, ik denk dat als je dit jaar aan de Vondellaan hebt gewoond. Uh, los van wat, uh, wat, wat soms wat problemen met het inloggen, uh, wat ik begreep, uh, heb je volgens mij meer parkeerplaatsen voor je deur beschikbaar gehad. De Tollestraat ook, de Vondelstraat, Tollestraat. Uh. Uh, nou ja, voor mij ook. De, daar waar we nu zitten, de Gerkenstraat. Uh, ja. ja, ja, ja, ja. De, ja de, volgens mij zijn daar veel meer parkeerplekken beschikbaar gekomen voor bewoners. Huh. Uh, plus dat de prijsdifferentiatie. Het, eh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was eigenlijk verbaasd uh, hoe goed dat werkt. Ik heb eigenlijk mm -hmm. weinig onvertogen woorden gehoord over. Uh, van gasten die, en, en eigenlijk zei iedereen oh, nou, dat Peter Zuid tarief ja. of het of LDC, dat is eigenlijk wel een prima tarief voor een, voor een week parkeren of voor een paar dagen parkeren dus nou, dan loop ik al een stukje extra, is geen probleem Dus dat zijn die uh, gedifferentieerde parkeertarieven hè, die ja. uh, dan uh, voor parkeerterein Zuid gelden ja. En het LDC. Ja. En ook nog Boulevard, uh, Boulevard Banaar. Boulevard Banaar, ja, Boulevard Banaar geldt uh, een, een gedifferentieerd dagtarief. Uh, geen uh, meerdaags- en uh, weektarief. Mm -hmm. uh, dat is iets waar wij als hoteliers wel toe oproepen. Uh, want met name aan de noordkant zit wel, uh, uh, uh, nou, zit wel een knelpunt van dit nieuw beleid. Maar even om je vraag, vraag nog te beantwoorden. Je vroeg net wat zijn de positieve punten. Wat als ik als laatste positief punt wil onderstrepen is dat we nu data hebben. Wij kunnen uh, zien, uh, bijvoorbeeld in de wijken achter de, uh, uh, achter de boulevard... Uh, volgens mij zit daar nog best wel een knelpunt qua parkeren. Want uh, uh, nou ja, veel mensen vinden die plekken nog wel. Uh, maar we kunnen zien wie heeft daar gestaan. Is het een Nederlands kenteken of is het een buitenlands kenteken? Heeft hij er een dag gestaan? Heeft hij er een paar uur gestaan? Heeft hij er een week gestaan? Uh, op die manier kun je dus veel uh, beter sturen op... wat moet je nou doen met prijsdifferentiatie? Ja. Uh, als inderdaad blijkt uit de evaluatie... dat daar veel meer, nog veel mensen hebben staan... en ook voor langere tijd... Nou, dan kan ik me voorstellen dat je daar nog iets gaat doen... met, uh, met tarieven om dat onaantrekkelijker te maken... en om ze te stimuleren. Maar Want in de basisprijsdifferentiatie... Nou ja, wat mij betreft werkt het. Ja. Ik hoor, ik hoor uh, heel veel kritiek over... dat uh, het inloggen op de website heel lastig gaat. Waarom is er nog geen... Een aparte app voor het parkeren in Zandvoort? Wat ik heb begrepen is, die app is er wel... maar die kost geld. en het is geld, Er is een keuze gemaakt om dat in eerste instantie niet te doen. Maar dat heb ik uit tweede hand. Dus, uh, uh, en met die word, uh, komt daar duidelijkheid over? Ja. Dat ligt bij de gemeente. Ik moet heel eerlijk zeggen... dat we, we zijn natuurlijk van, vanuit de ondernemers... met name in richting de toerist. Die zijn met de automaten bezig en die loggen niet in een app. Mm -hmm. En ik doe dat persoonlijk wel. Uh, uh, uh, uh, ja, ik ook van ja, Zandvoort. Voor, voornamelijk voor Zandvoorters natuurlijk. Uh, maar voor Zandvoort, ja... Um, volgens mij is dat wat ik zeg, als het een geldkwestie is, ja, dan is het een overweging van de gemeente of die er komt en, en zo ja, wanneer die er komt. Ja. Maar hij is er nu wel en nee, weet ik niet, zou jij geren? Of... Nee, nou ja, er komt heel veel kritiek op het feit dat je alleen maar op een website kan inloggen. Ja, ja, ja, ja. begrijp je? En als er een app is, is dat al een ja, stuk oh, makkelijker en kan ja, je beter te... sturen. Ja. ja, veel meer gebruikers gemaakt, dus Precies. Ja, dat is evident. Ja, absoluut. Ik ben ook zo groot voorstander van dat die app er komt. Het ja. zou jammer zijn als die door uh, uh, financiële problemen uh, er niet zou komen. Ja, nou, volgens mij is niet ja, financiële problemen... problemen kom... maar voor mij is het een financiële keuze geweest... om dat in eerste instantie niet uh -huh. te doen. En dan kan ik kan me voorstellen, als daar nu veel, uh, veel feedback op terugkomt... veel kritiek komt, dat die alsnog wat, uh, ja. uh, wordt aangezet natuurlijk... Maar een paar keer service heeft hem gewoon. Ja, ja, en natuurlijk oudere mensen. Die, die, die hebben natuurlijk ook een... een uh, ja, dat, dat is lastig om, ja. om hiermee om te gaan. Eens, ja. Dus ja. Daar, daar zit natuurlijk ook wel een deel van het probleem. Nog steeds. Ja, ja, en, en daarbij denk ik dat we. Uh, uh, dat je. Nou ja, ik neem altijd even mijn oma van 87 als voorbeeld. Die belt mij elke week met haar iPad. En uh, die heeft het ook geleerd. Ja, precies. Dat uh, ja, kan die, wel, maar ja. Daar hebben we wel veel tijd in gestoken als familie. Ja. Uh, en, en daar hebben we haar bij geholpen. En op die manier is ze contact met ons uh, allemaal. Ja. Maar, nu, uh, uh, maar ik heb een schoonmoeder en die heeft een, een, een iPhone. En die weet nou net om iemand te bellen en dan houdt het op. Ja. Begrijp je? Ja, ja, dus het is, is heel erg persoonlijk. Ja, is het ook, is het ook. Is het ook, is het om, het ook. Om, om daarmee om te gaan. Dus ja. en, maar zijn er alternatieven voor? Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat stuk voor, voor hoe dat uh, werkt... en welke alternatieven zijn, heb ik niet uh, volledig gezicht op. Nogmaals, uh -huh. omdat wij als ondernemers met name uh, uh, uh, onze gasten laten parkeren... bij de automaten en niet uh, met die app. Ja, ja. Dus hoe dat exact in elkaar zit, welke alternatieven uh -huh. zijn... en welke keuzes daar aan de grondslag liggen... Uh, dan moet je denk ik bij de gemeente zijn om die volledig uit te vragen. Ja. Ja, ik zag jullie uh, uh, pleiten voor late en losplekken voor de hotels. Zodat mensen hun, hun, zeg maar hun uh, spullen uit de auto kunnen halen. En, ja. uh, uh, hoe zie je dat voor je? Nou, wat je nu bijvoorbeeld ziet bij Amsterdam Beach Hotel. Die heeft twee late en losplekken voor de deur. Daar komen gasten, zetten uh, hun auto daar eventjes neer. En, uh, en zijn vervolgens weer weg. Uh, in de zeestraat hebben we die laat in de plekken niet. Nou, er zitten vier, uh, vier hotels. Uh, oh. En ik zie met enige regelmaat de auto's op de stoep staan. Uh, dat levert onveilige situaties op als je daar met je scootmobiel of met je kinderwagen ja, langs moet. Ja. Uh, dat is niet handig. Ja, maar dat geldt uh, natuurlijk voor heel zand voor, het, als je in de Haltestraat komt waar wij wonen, daar, dan staan er de hele dag vrachtwagens ja, uh, op de, de stoep. Uh, ja. Ja, nee, pleit uh, uh, wij pleiten ook voor laten losplekken op strategische plekken, door maar, het antwoord. Ja, uh, zou, uh, en dat gekoppeld aan de hotels lijkt me een handige. Zeker ook gekoppeld het, aan de winkelgebieden. Ja, maar is het niet handiger om gewoon een bepaalde tijd in te stellen van tot 11 uur uh, mag je uh, hier laden en lossen en daarna uh, is het klaar? Dat zou voor de winkelstraat, een, uh, het lijkt mij, een prima oplossing kunnen zijn. Voor de hotels wordt het wat ingewikkeld. Want ze checken bij mij vanaf twee uur in. Ja, precies. Dat begrijp ik. Ja, jullie pleiten dan tussen tien en uh, zes, dacht ik. Hè? Heb ja, nee, het, het instellen van die laat- en losplekken raakt het punt vanuit het coalitieprogramma... dat er geen parkeerplekken gaan verdwijnen. Uh -huh. Als je natuurlijk een plek constant inricht voor laat- en losplek... verdwijnt er een parkeerplek. Vandaar ja. dat we de suggestie doen, doe dat nou tussen tien uur s ochtends en zes uur s avonds. Ja, ja, ja, dan kunnen ja, ja, de bewoners ja. s avonds die naar hun werk thuis komen gewoon parkeren. En mis je daar geen parkeerplek. Uh, en je faciliteert uh, voor uh, hotelgasten, en publiek... Uh, dat ze veilig hun spullen kunnen... Uh, mm -hmm. Begrijp ik, begrijp ik, ik uh, uh, kom wel eens mensen tegen, vooral buitenlanders dan... op de bijvoorbeeld de Louis-Davidstraat. Mm -hmm. En die vragen waar is in godsnaam die, die parkeergarage? Die, uh, ja, die is lastig te vinden. Dus die zijn vinden. aan het zoeken. Ja. He? En, en ja. Dat is ook nog is een punt van verbetering. He? De, daarom ja. hebben jullie ook gepleit voor een beter... Parkeer, uh, parkeerregistratie informatiesysteem. Dat, ja. is, dat, dat zijn die borden die aangeven hoeveel plekken er nog zijn waarschijnlijk. Hè, en waar ja. de garage is. Dat kan, dat kan allemaal een stuk beter. Ja, er zijn twee dingen wat mij betreft aan de hand. Enerzijds dat pris, parkeerregistratie informatiesysteem. Uh, heeft, er zijn overal in Zandvoort liggen lussen in de weg. Die lussen meten, staat hier een auto of staat hier geen auto. Ja. Uh, de helft van die lussen in Zandvoort is stuk. Oftewel, die informatie die op de borden nu staat... die klopt niet. Uh -huh. nee. Dus je komt voor binnen... denkt, ik ga ergens naartoe voor een, uh, voor een parkeerplek... en uh, uh, uh, daar is wel of geen parkeerplek beschikbaar... maar dat moet correct op het bord staan. Tweede punt wat er aan de hand is... ik vind dat wij een onvoldoende duidelijke parkeerroute hebben. Ja. Um, dus je moet eigenlijk zandvoort binnenkomen... geleid worden naar uh, een parkeerplaats... en waardoor je niet meer dat, dat zoekverkeer uh, hebt. Wat je, Peter Zuid, ja. vind ik daar een mooi voorbeeld van. Um, iedereen rijdt nu het dorp in... En gaat vervolgens bij de watertoren, bij de rotonde, Nou, daar begint vaak te file in de zomer uh, al. En als Stefan is uh, tegen zit vanaf Badhuis Ja, dat verkeer moet volgens mij prima hier ook via de frans Franswaanstraat deels geleid ja, kunnen, ja, ja, ja. Uh, kunnen worden. Ja, als je dat verdeelt, dan, uh, dan heb je veel minder een verkeersinfarct in dat dorp. Um, uh, en verdeel je het veel beter. En de toerist is ook nog eens een keer eens sneller bij op een plaats van bestemming. Uh -huh. ja. uh, nu kunnen Nederlanders met IDEAL betalen. Hè? Ja. Maar ons hebben ze geen ideal, tenminste nee. vaak niet. En uh, uh, jullie pleiten daarom ook voor creditcardbetalingen. Ja, daar zijn we eigenlijk al de hele zomer mee bezig om, uh, om dat uh, live te krijgen. Dat is en... toch niet zo moeilijk om dat te realiseren, of is ja, dat wel? Ja, ik uh, heb twaalf jaar bij een bank gewerkt en ik kon het altijd redelijk snel aansluiten. Ja. Um, uh, dus waar dit nou per parkeerservice verkeerd gaat, dat ja. is me niet duidelijk. Maar het, Je hebt ze daar het, nooit over gesproken? Parkeerservice direct niet. Via de wethouder en via de, de ambtenaren waarmee we veel contact hebben. Uh -huh. uh, uh, ja, aan hun wordt ook elke keer toegezegd. Ja, we zijn er mee bezig. Ja, het wordt snel geregeld. Ja, ja. Alleen ja, op het moment dat je de definities geeft dan snel... Ja. dat het een half, binnen een half jaar nog niet geregeld ja. is... dan, ja, dan uh... hebben we wat andere definities van het woord. Ja, snel. Ja. En okay. meneer, is de evaluatie uh, compleet? De, wat ons betreft is de evaluatie nu compleet. Uh, hoe de tijdslijnen vanuit de gemeente liggen, dat weet ik niet exact. Maar ik begreep dat uh, ze in januari volgens mij het stuk in de raad willen hebben. Ja. Maar nogmaals, dat weet ik niet. Ja, en, en, en dan komen ook alle bezwaren van bewoners aan de orde. En wat ze allemaal bij elkaar ja, nu, uh, hebben. Ja, we nou, hebben je... laatst een, een gesprek gehad met INO Research. Uh, ja? Vanuit de hoteliers, ook met, uh, met Clementine Lentink. Dat trekken we in dit, dit dossier vaak mee samen mee op. Ja, maar er zaten ja. ook veel bewoners ja, bij. Ja. Uh, ik heb het idee dat INO ja, Research zo. daar een, um, ja, een gedegen het. analyse ja. Ja. Oké, okay, we gaan even een klein stukje muziek draaien. En dan komen we zo nog even terug over de deelscooters in Zandvoort. Oh, Oké, okay. yes. ja? okay, een stukje muziek, kan dat? Zou dat kunnen? Nou, kijk eens aan zich. Wie denkt Adele? Oh my god, klopt dat? Ja? Goed, goed zo, Thomas. Heel goed, Thomas. Goed bezig. I ain't got too much time. to break my walls, but I'm still spinning out of control. I don't have to explain myself to you Adel. Adel hebben we naar geluisterd. We praten nog heel even door met Tom van der Veen. Want hij was ook een van de aanjagers zeg maar, van de deelscooters. Hè, de deelmobiliteit. Ja, dat klopt. Um, uh, uh, dat is ook een redelijk succes geweest. Hè? Ja, Ik ben er wel, uh, wel tevreden over. Inderdaad. Als je kijkt dat er uh, zomaar, met, met startplaats of eindplaats Zandvoort... Uh, met die scooters in 112 dagen. 11 juni zijn we begonnen. Uh, en de evaluatie loopt tot, uh, tot 30 september. Als daar uh, 284.000 kilometer uh, mee is gereden... Uh, nou, oké, okay. dat is uh, best dat oké. Was, ja. ja, ik, ik heb ja. voor mezelf ja. in, in mijn hoofd... als het er boven de 100.000 is, dan vind ik het al, al heel stoer. Ja. Maar dit was echt heel veel. Uh, verdeeld over 36.000 uh, uh, ritten. Uh, en waarbij we ook zien dat uh, een, een groot deel komt uit Haarlem... of zelfs uit Amsterdam uh, deze kant op. Ja, daar is echt wel een deel van, uh, wat destijds het doel was, de autoritten uh, vervangen. Ja, ja. Dat is echt wel een deel van de autoritten uh, vervangen. Dus wat mm -hmm. mij betreft zijn we daarin uh, geslaagd. Hey, het zijn elektrische scooters. Het zijn elektrische scooters, ja. ja. En die kan je, hoe, kan je ze, hoe kan je ze meenemen? Dan moet je lid worden via een app. Ja, er staat uh, een QR-code op. Als je die scant, dan download je telefoon de app. Uh, huh? En uh, volgens vul je gegevens daarin, en uh, dan scan je de, uh, de scooter en dan kun je ermee rijden. En dan betaal je ongeveer 30 cent per, per, kilo, per kilometer, toch? Nee, 30 cent per minuut. Per oh, minuut, oh, per ja, per minuut is dit, ja, ja, ja. ja. ja. Nou, dat is een redelijk tarief. Uh, er waren er twee, Go... Um, Go sharing en Felix. En Felix, hè? Ja. Go-Sharing Go gaat stoppen, dat klopt. Uh, ja en nee. Uh, Go-Sharing heeft bekendgemaakt dat ze teruggaan naar de grotere ja. steden. Zij zijn momenteel wat gefragmenteerd door Nederland. Uh, en Felix heeft dat veel meer geconcentreerd zoals Amsterdam, Haarlem, en uh, Zandvoort. Joe um, Sharing heeft daarom gezegd... voor deze winter gaan we uh, stoppen... en in de zomer willen we wel graag terugkomen. Maar dat is afhankelijk wat er in Haarlem gebeurt. In Haarlem wordt momenteel uh, ook dat traject vergund. Mochten zij niet in Haarlem blijven... Ja, dan heeft het ook niet zo heel veel zin om in zijn antwoord te blijven. Ja, nee. ja, ja, ja. Uh, Felix blijft gewoon, blijft gewoon rijden. Ja. En... Uh, ja, oké. Okay. Nog twee dingetjes. Uh, uh, waren er veel klachten over de manier waarom die, waarom die scooters werden achtergelaten? Of? Nou, nee, dat viel eigenlijk wel mee. Uh, je, je hoort wel eens in andere nieuwsartikelen... Bijvoorbeeld het Zandvoort heeft het moment... of uh, Haarlem heeft er wel wat uitdagingen mee nu... Uh, dat het, de, de, de, de, de deelscooters ook wel eens wat zwerfvuil genoemd worden. Uh, wat we hier denk ik goed hebben gedaan... is dat we plekken hebben aangewezen waar die scooters mogen staan. Ja. Uh, en daar ook vakken in getekend. Ah. Uh, en dat werkt eigenlijk wel goed. Ik ben verbaasd hoe ze daar netjes naast elkaar staan. En uh, nou ja, er eigenlijk gewoon ook weinig omgevallen staan. helpt ook mee dat die bedrijven rijden uh, zeker in de zomer twee, drie keer per dag hier rond. Uh, ook weer met elektrisch vervoer dus om uh, die, scoot die uh, accu's te verwisselen. Mm -hmm. En letten er dus ook op dat ze, dat ze staan. Dus als er een klacht is, wordt er uh, snel opgeacteerd ook? Als er een klacht is, wordt er snel opgeacteerd. Ja, Dat is eigenlijk ook wat ik, uh, wat ik de politiek, maar misschien ook wel alle luisteraars mee wil geven. Ik hoor dat er wel eens bij politieke partijen wordt geklaagd. Nee, dat staat je uiteraard volledig vrij. Maar als er een scooter staat op een plek die je in de weg staat... scan even die QR-code. Je ja, ja, hebt die ja, app ja. niet nodig. Ja. Uh, maar scan die QR-code, geef door, deze scooter staat verkeerd... Gemiddeld binnen 6 uur wordt dan ah. de scooter weer netjes neergezet, verplaatst of verwijderd uh, oh, okay. uh, ja. En altijd binnen 24 uur. Nou, hoeveel, ple hoeveel plekken zijn er in Zandvoort? Zeven. Uh, Zeven. Nee, acht. Uh, okay. Op verzoek van GroenLinks is in de zomer ook het... Uh, Noord, hè? Uh, ja, Flemingplein. Ja, Flemingplein. Ja. Nog een laatste vraag, want per 1 januari is er een helmplicht hè, voor de ja. scooters. Ja. Uh, hoe gaan ze dat oplossen? Uh, ik... Uh, Felix heeft al hun... Tenminste, volgens mij zijn de meeste blauw kenteken scooters hebben inmiddels een helmkoffer. Die kan vanaf 1 januari ook gebruikt uh, uh, gaan worden. Ja, men verwacht wel dat, dat we er even aan moeten wennen... maar op de lange termijn verwachten ze eigenlijk weinig uh, effect daarvan. Dus je hoeft niet je eigen helm mee te nemen. Nee, dat hoeft je niet hebt goed. altijd een helm daarin, ja. Hoe kom je nou? Hoe, kom je, hoe, hoe, hoe doe je dat open? Uh, zodra je die scooter uh, hebt uh, uh, geunlockt, ja, ge in het goed Nederlands... Uh, dan gaat die helmkoffer ook open. Er zit er bij Felix okay. een knop achterop. En bij GoSharing is er een knop in de app. En daarmee kun je hem bedienen. Goed. Okay. Nou, hartstikke goed. Ja. Uh, dus misschien is hij volgend jaar uh, weer terug. Hè. Nou, eigenlijk nu nog steeds. maar Dus volgend jaar is hij er ook weer terug. Ja. Bedankt uh, Tom van der Vee. voor zijn, uh, komst hier naartoe. Graag gedaan. Uh, de zoon David zie ik niet meer. Ik ben hier waarin waar gebleven die, uh, is. Die uh, is uh, druk met, met zijn YouTube-filmpjes. Oh, ja. <laughs> ja. ja. Helemaal ja. goed. Hartelijk bedankt ook. Tom. Uh, uh, ik wens jou een heel... Uh, Fijn weekend nog dit en een goede dag alvast. Al Dankjewel voor hetzelfde. Oké, okay, we, we gaan even snel doorschakelen naar uh, Peter Bluishebber de lijn. Klopt hè, Peter? Ja, ik ben er. En Peter is van uh, Ondernemersvereniging Zandvoort. En de Ondernemersvereniging Zandvoort die, uh, organiseert ieder jaar in december een loterij. En het is de, uh, de bedoeling om de komende drie weken ook die, uh, de, maar de prijswinnaars van die loterij even aan te kondigen. En Peter gaat het heel uh, kort houden. Want we hebben een stroomstoring gehad, Peter. Ja, stroomstoring ja, Maar goed, in ieder geval... Uh, ...jij gaat even de prijswinnaars van de eerste trekking bekendmaken. Klopt Ja, he? klopt. Uh, de, de, de prijswinnaars worden ook gepubliceerd in het Zandvoort Nieuwsblad. Ja. Dus als ik te snel ga, lees het krantje... ...dan ja, zie je vanzelf Zandvo uh, de krant, dat het er he? bij staat. En de, met de prijswinnaars wordt uiteraard contact verzocht... ...via de mail of uh, via, goed. De telefoonnummer. Ik <lacht> ga razendsnel... Nou, daar komen ze. De Fleswijn, aangeboden door Hotel Hoogland, gewonnen door Marieke Hoekema. Ja. Een cadeaubon van 20 euro, aangeboden door Bloemsierkunst Bluis, gewonnen door Arine Koster. Een kilo bobkaas, naar keuze, aangeboden door Kaashuis Tromp, gewonnen door Wendy Visser. Een cadeaubon, te waarde van 15 euro, aangeboden door Vlucht Fashion, gewonnen door M.A. van As. Drie botermalse biefstukken. Aangeboden door Marcels Festtheater Gewonnen door Ellen Silfhout. Cadeaubon 25 euro. Aangeboden door de Zandvoortse Apotheek. Inka Drommel is de gelukkige winnares. De Kaarshoek. Een verrassingspakket. De waarde van 50 euro. Aangeboden door de Kaarshoek. Gewonnen door A. Jubels. Een pakket voor buitenvogels. Aangeboden door Rio's Dierspecialist. Gewonnen door A. Vermaat. Een zak oliebollen en appelflappen. Je raait het nooit. Aangeboden door oliebollenkraam Harivase. Gewonnen door Ine Beaumont. Een hamburgermenu. Aangeboden door Snackbar Het Plein. Gewonnen door Christine Krapshuis. Een Haipoa Body Oil. Aangeboden door Malou. Gewonnen door Nancy van Dam. Een waardebon van 12,5 euro. Aangeboden door Viskraam Arie Guit, Gewonnen door Sandra van Loon. Ontworpen door de hond of de kat. Dierenkliniek Zandvoort is de aanbieder van de prijs. Gewonnen door B. Westhoven. Een cadeaubon van een tientje. Aangeboden door Brazee. Gewonnen door Aurelia Bertram. ...een zak Z Vet Essentials Voeding voor hond of kat... ...aangeboden door Dierendokters Zandvoort... ...gewonnen door Chantal Koster... ...een tegoedbon van 15 euro... ...aangeboden door Centerparks... ...gewonnen door Joyce van Egmond... ...we zitten op de helft... ...een cadeaubon van 25 euro... ...aangeboden door Pearl... ...gewonnen door Florian Moulet... ...cadeaubon van 20 euro... ...Bloemenhuis Bluis, ...de aanbieder van de prijs... ...gewonnen door Corboon, ...een medium pizza... ...aangeboden door Domino's... ...gewonnen door Ariane Akkerman... cadeaukaart 20 euro... ...aangeboden door Bruna... ...gewonnen door Afra Schaper... ...een cadeauverpakking... ...wasparfum... ...aangeboden Natuurgeneeskracht... ...gewonnen door Rita Stoop. ...cadeaubon van va ter waarde van 15 euro... ...Frituur Danver is de aanbieder... ...en de gelukkige winnaar M. Jouwkes... ...twee tickets Race Square... ...aangeboden door Circuit Zandvoort... gewonnen door G. Els... ...Trot, ja, Strot... Uh, ...een luisteraarbon bon... ...ter waarde van 25 euro... ...aangeboden door Bonvoisin... Gewonnen door Anita van Dam. Cadeaubon van 15 euro aangeboden door Vera Flowers. Gewonnen door Rob Bijl. Cadeaubon van 25 euro aangeboden door Kids Avenue. Gewonnen door C. Deinem. Een lunch dinerbon te waarde van 50 euro aangeboden door Le Bar. Gewonnen door mevrouw Brouwer. Uh, 250 gram bonbons. Lekker hoor. ...aangeboden door Patisserie Chocolaterie Zandvoort... ...gewonnen door Astrid Molenaar. ...een cadeaubon van 15 euro... ...aangeboden door Mendies... ...gewonnen door heer of mevrouw Prins... ...en de laatste prijs, nummer 30, ja... ...een goodie bag. ...aangeboden door het Zandvoorts Museum... ...gewonnen door Joke Kooper. Ah, we kunnen weer ademen. Oké, okay, dankjewel Peter. Dat was een geweldige lijst. Ik dacht dat er maar drie ja. waren, maar dat zijn <laughs> er gewoon dertig. Nee, nee ja. de hoofdprijzen, maar die gaan we. Oké, okay, nee, prima. Uh, ik spreek je waarschijnlijk volgende week weer. Uh, dankjewel goed, Peter. Oké, okay. goed. We gaan meteen door. Uh, dankjewel. Ja, we gaan meteen. Even ja, druk, <laughs> druk. Maar we gaan meteen door naar het uh, Cubaanse koor Coro uh, Cantoro. Coro Contoro is het uh, koor uit uh, Haarlem, wat morgen een uh, enorme uh, grote. Uh, productie gaat verzorgen in uh, uh, de Krochten. Ja. Ik hoor al, en uh, welkom jullie allemaal. Uh, wel. uh, ze zijn met z'n drieën. Ja, ze zijn met z'n drieën. <coughs> Waarvan misschien... één iemand met een gitaar. Ja, meneer? dat is uh, heel spannend, <laughs> daarom hebben we zo'n muziekje. Radio, uh, ja, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. U bent uh, uh, Gorge, uh, Gorge? Ik ben Jorge Martinez-Gala. Gorge Martinez, ja, mooie naam, hoor, mooie naam. Dank je. En u bent, uh, zeg maar, dirigent van het koord, hè, dat klopt, hè? Ja, ik ben onder andere de dirigente van het koor en uh, Rotterdam vooraanvorder voor al de gebeurtenissen van komende zondag. Oh, Oké. Okay. Nou, als x fout had, mensen dan gaat, mensen weten... Dan gaat iedereen fout. Dat is wel, <grijg> wel liggend. Ja. <grijg> <grijg> ik zie u met een, een schitterende Spaanse gitaar uh, zitten. Dus ik uh, nou, was nou heel benieuwd. Uh, heeft u een, een stukje, kunt u iets laten horen? Ja, we kunnen beginnen met een heel mooi stukje dat iedereen herkent. Even kijken welke is dat. Even kijken. Oh ja. Alle a mi Cuba y a los Estados Unidos quiero cantarle a mi Cuba y a los Estados Unidos que por más de 60 años su pueblo mucho ha sufrido Vamos a for... Tanamela, Gua -ta Nou, goedemorgen, wat goed, wat goed. Ik heb nieuws, je bent aangenomen... en volgende week mag ik terugkomen. Nee, hartstikke, het was hartstikke mooi. mooi. Jullie gaan dat morgen ook zingen, neem ik aan. Hè, tijdens de, de uitvoering. Nou, en en dan, en dan, dan, we, dan. We hebben we wel pak weg zo'n zo 20 andere liedjes nog. Ah, dat begrijp ik, ja. ja. Dus we hebben een, een beste programma. En we zijn ontzettend blij dat we weer kunnen gaan zingen. Ja, na, dat heb ik ook Na twee, jaar, twee ja. jaar pauze. Hoe hebben jullie uh, die periode overleefd, Die coronaperiode? Nou ja, niet, al, niet, niet allemaal. Maar we zijn ook wel de nodige leden kwijtgeraakt die uit verveling uh, en het koor mishond, ja, maar wat anders zijn gaan doen. Want hoeveel, hoeveel leden hebben jullie op dit moment? Nou, we hadden er veertig. Uh, na corona hadden we er amper twintig. We gaan nu weer naar de dertig toe. Uh -huh. Beter. Ja, en, en ja. in deze tijd van koren lukt het ons uh, ja, door, door het enthousiasme over te brengen. Ja, ja, ja. En, en bij bijvoorbeeld het korenlind, wat we afgelopen september in Haarlem hebben gehad, ja. Hebben twee keer opgetreden. Oké. Okay. En dan zijn er mensen in die denken dan, maar dat is leuk, dat wil ik ook. Ja. Nou, dat is precies wat we natuurlijk ook zoeken. Ja. Dus daar hebben we nieuwe leden geworven. En wie weet, wat we is Zandvoort ook nog? Ja, je weet, je weet het niet. Hè? Nee. Ja, in nou ja, Zandvoort zijn er een dat weten jullie ook ja. wel. Die het ook allemaal vaak moeilijk hebben hoor, met uh, ja. het aantal leden. Want uh, dat moet je ook teruggelopen. Jullie, jullie zijn helemaal in het wit gekleed. Ja, wij treden op helemaal in het wit. En wat is dus. de reden daarvan? Ja. Ibaan, Zuid-Amerikaans, maar hoor ik ik. <laughs> uh, witte kleur is dat voor een Voor Zijfregend. liefde en voor pas. Uh, voor ah, oké. Okay. Okay. En uh, een yeah. Maar ook uh, samen zijn gezellig dingen delen. en. Uh, ja, hey, ja, ik vind het fijn om, om die uh, kleur te koppelen aan onze doelen en aan onze missie. Mooi. Dat ja, mooi. En hoe ho lang zit u al in Nederland? vanuit Ik uh, ben je een anderhalf beek. <laughs> dat je u lekker Nederland wel. Ja, ja, ik doe hem. Dat is een goede kant op. Ja. Ja. Alleen het weer heb je niet meegenomen. <laughs> maar u, u bent het koor al in 2002 begonnen, hè? dus 20 jaar 2002, geleden. 2002, ja. We zijn aan ja. de jubileum 20 jaar bestaan. Ja, 20 jaar. Hebben ja. jullie ja. dus, het nog gevierd of moeten jullie dat nog gaan vieren? Nou, het, we, uh, hebben, we hebben een het prachtig concert gedaan in, in Amersfoort... Ja. Dat was een beetje gerelateerd aan onze twintig jaar bestand. Maar het heet, de grote feesten nu, moeten nog georganiseerd worden. Ja, ja, oké. Okay, en um, nou, dit jaar sowieso, dat is de gelegenheid. En ik denk dat de, die kerstconcert is een soort de tussenbroekje... Om na de crisis eh, gezellig te werken aan onze eh, jubileum. Ja, ja, en wie ja. weet, gaan we dat in Cuba vieren. Ja. <laughs> Wat er morgen uh, dus is, is het uh, Angeles Modernos kerstconcert. Zo heet het, Engels ja. ja. Modernos. Spreek jij goed Spaans? Ja, van, ja, dat, ja. Zijn, dat zijn de moderne heel, <laughs> zullen we zeggen. <laughs> dat begint om de drie uur, de zaal is open twee uur, maar er zijn geen kaarten meer beschikbaar, heb ik begrepen. Nee, het is volledig uit. Het is volledig uit. Nog mensen, Hoeveel mensen zijn er dan ongeveer? 180. 180 ja. kaarten verkocht. Dat is keurig. Ja, het zit helemaal die, vol. Ja, dat is, dat is keurig. Ja. Hoor. Dat is, uh, uh, wie wie, wie, wie treedt er nog meer op? Wie, wie zijn nog meer de, de mensen die uh, meedoen? Hier voor ze hebben we het samenwerken van een aantal uh, professionele muzikanten. Uh -huh. Echt uh, mensen waar ik heb meer dan twintig jaar samengewerkt dus de prominente Latin eh, gurus onder andere is eh, Pedro Pardo, Miguel bekende bassist uit Santiago uh -huh. de Cuba. Está Gilberto Quevedo uit Havana, percussionist. Daar hebben we um, Pablo, een Argentijnse eh, eh, pianist, componist. En daar hebben we eh, Ariel Bridon. Ariel Bridon is de Griot van de cubaanse muziek, ballerijte, sanger en hij komt toevallig in last minute om on onze show oh, wat de, leuk. te vermaken. Ja. En de mensen van Sam en het prachtige. Ja. waren. Nou, het is de in de ieder geval muziek. een uh, internationaal gezelschap. Te doen, te doen. Dat is hartstikke leuk En morgen kunnen mensen ook meezingen en doen en dansen en klappen. En, uh, ja. Ja. ja, iedereen zingt altijd mee. Ja, hartstikke oh, ja. leuk toch. Dan. Ja. En dansen ook? Dansen wordt er gedanst. Ja. Nou, het is een beetje vol met 180 ja, mensen en waar, 180 ja. stoelen. Het is niet een hele dat enorme grote samenleving. Nee, dat begrijp ik ja. Maar het is wel, op het moment dat wij beginnen met een concert, dan begint Gorge met zichzelf voor te stellen ja. door alvast te gaan zingen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan zingt hij bijna altijd met het publiek. Oké. Okay. Dus eigenlijk Goed. binnen twee, Leuk, drie minuten zingt is de zaal is mee. al in, zeg ja. maar. Ja, ja. Maar dat kunnen dat we ook hier, kunst. als jullie willen. Hè? <laughs> ja, ja, ja. Maar serieus, <laughs> de <Ja>, kracht <ja, ja>. van muziek is <laughs> dat met heel bijna elementen, je kan mensen meteen... Ik zal jullie een beetje testen. Ja. <laughs> pam, pa, ram, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, <laughs> Halleluja. Goed, we la, la, la. ta la, la, la, la, la, Nu doen we het Volgens mij wordt dit een uh, geweldig concert. Ik ben blij dat... Uh, uh, uh, die, om hier te zijn, want ik ben ja, trouwens ja. hier een beetje voor een tijdje hier uh -huh. in Zandvoort. Ik, ik leef hier in Zandvoort. Ja, leuk. Maar ik vind het fijn om de eh, bevolking en de regio... Eh, ja, een klein bedrag uit ja. mijn, mijn land, uit mijn cultuur te, te mogen delen. Ja, want ja, ik, ik, nou, ik weet ook zeker dat, dat de Zandvoorters zelf het hartstikke leuk vinden... dat ze gewoon weer naar een concert kunnen gaan natuurlijk. Hè? Dat ja. er gewoon opgetreden wordt in ieder geval ja. weer. Want uh, ja. dat hebben we wel gemist en... Um, nou, ik wens jullie enorm veel uh, succes morgen. En plezier. Uh, Zo te horen gaat het ja, wel lukken. En, ja, en maar, plezier. En ja, absoluut. Ja, absoluut. Mag ma ma ik iets nog vertellen? Nou, want ik uh, zal niet weten hoeveel, hoeveel uh, we uh, daar hebben we bij nog? Nou, niet, nou, maar, we niet we veel, veel meer geworden. <laughs> ik <laughs> ik, ik breid brei er niet voor niks een eind aan natuurlijk. <laughs> <laughs> nee, want we hebben nog een gast hierna. Dus maar wat wou okay. je zeggen? Uh, nou, ik wil zeggen dat uh, we hebben uh, de katje af uit verkocht. Er zijn veel mensen... Die, uh, waarom? Waarom? Waarom? Dus daarvoor hebben wij een extra dag gecreëerd, is dus de 22, oh. december in Harlem. In Harlem. Daar, Daar kunnen mensen ook. om okay. 8 uur beginnen en, en dan waar is dat? Pelgrindekerk. En, en jullie hebben neem ik aan een, een website waar mensen die gegevens ook kunnen vinden. Ja. Ja. Mag ja. je even de ja. website? Cubaan, doen? als je zoekt op op Google op Cubaan uh, nee. Latin Core. Dan, dan kom je daar vanzelf. Coro Cantoro. Coro Cantoro, Coro Cantoro. Ja, ja zeker. En, okay. <coughs> het is op de, de 22e donderdagavond in de Pelgrimskerk. Het is het pijlslaan, op de hoek van de Stevensonstraat. 8 uur begint het. Je kunt zo naar binnen wandelen een kaartje kopen. Heel goed. Perfect, helemaal top, zeg. Kunnen we toch nog wat mensen blij maken die dan Ik begrijp. morgenmiddag niet mee konden. zeer bedankt voor de bedankt. Moet jij gaan wij ook weer een beetje misschien draaien. Moet je daar heren. Dankjewel. Dankjewel voor Tot de snelheid Bye bye. It seems how they sing, how they sing, how they sing. Give me lots of solitude, red wine, just a glass or two. Rickland in a hammock on a farmy. I'll pretend that it's no thing that's skipping my heart when I think of you thinking, be baby. de raccoon toch? Nee, dat is de raccoon zeker niet. Oh, we, uh, nee. ja, maar dan zit ik even te kijken. Wie, wie, uh, jij mag het even zeggen? Uh, ja, dan moet ik even kijken. Hoe Marcus. Jij ja, weet, nee, <laughs> nou weet het ook niet. Goed. Ik vind het wel een heel mooi nummer in ieder geval. Het is een mooi nummer. En ja, gaat het om? we gaan naar het volgende onderwerp. Dat gaat over de sedumdaken. En dan zegt hij misschien uh, sedumdaken. Sedumdaken, wat is dat? Nou, dat zijn eigenlijk groene daken. En we praten erover met uh, Mark Lema. Jij bent een kenner van de, van de uh, sedumdaken, Mark. Klopt dat? Nou, <laughs> nou, je bent in ieder geval. Uh, je, best, je hebt het zelf ook uh, uh, liggen op je, op je schuur of uh, iets op je dak. Ja, nee klopt. Nou, laten we zo zeggen dat ik dat ik een groot voorstander ben. Mm -hmm. en, uh, hè, maar uh, als, als het uh, te specialistisch wordt, dan, uh, dan, uh, dan moet ik het opzoeken. Maar ja, ja. Ik, uh, het is. Uh, het is uh, uh, een machtig mooi fenomeen om, om aan alle kanten iets te doen. Ja, kun jij kort even uitleggen wat, wat dan precies dat, uh, daarmee wordt bedoeld? Ja, nou sedum, dat is zijn, eigenlijk zijn dat kleine vetplantjes. En die, uh, ja, die, groeien, die groeien, of die, uh, die doen het eigenlijk altijd. Zelfs in het, uh, de stilte uh, lucht hier in Zandvoort. Zout, zout. Zand. Uh, ja, maakt niet uit. Uh, ze kunnen ontzettend goed uh, tegen uh, droogte. Uh -huh. uh, als het e echt een, uh, een hele droge zomer is, zoals de afgelopen jaren wel eens aan de hand is geweest, dan, uh, dan is het wel fijn voor ze als een keertje een, uh, een druppeltje krijgen. Maar voor de rest uh, het doet het altijd. Dus het vergt geen onderhoud. Mm, maar dat kan alleen op platte daken. Morgen ook op, op, op uh, puntjes. Nee, ik kan dagen, ook op schuine daken. Oh, kan Kijk. ook. Ja. Ja, als je, als je hey, je hebt je hebt ook daken die uh, van 60 graden dan wordt het wel een uh, beetje een moeilijk verhaal. ja ja, ja. Maar uh, zo'n 90 graden of, uh, of 120 graden dan, ja, dan blijft het prima liggen. En dan groeit het je, groeit je er eigenlijk ook in, neem ik aan, of niet? Nee, want je hebt, daaronder heb je worteldoeken. Dus je, oh, je hebt, het een ja, aantal ja. waagdjes. Oh, okay. nee, uh. nee, dat moet wel. Want alles, dat ze ja. of wat je ook hebt liggen, dat ze daar. Begrijp ik, ja. ja. Maar de, de, de, een van de, van de redenen waarom we dit onderwerp ook even op de agenda hebben gezet... is dat er een, ja. een, een subsidieregeling is, hè? Klopt. In Zandvoort. Klopt. Kun, je, ja. kun je daar iets over vertellen? Ja, nou, ik heb dat denk ik... Uh, of nee, dat weet ik precies. In februari 2019 <laughs> heb ik dat aangevraagd uh, bij de gemeente van... He, want omliggende gemeentes deden daar al aan. Haarlem enzovoort. Die mm -hmm. gaven al subsidie. Amsterdam, Amstelveen. En uh, Zandvoort nog niet. Ik wilde toen een groen dak. En uh, dacht ik van nou weet je. Ik vraag het gewoon voor iedereen aan. Hè, ja. dat dat uh, standaard is. Nou toen kwam corona eroverheen. <laughs> Zoals bij heel veel uh, zaken. Toen heb je tijd niks gehoord waarschijnlijk. Tijd niks gehoord. Uh, een keertje een mailtje van we zijn er mee bezig. Mm -hmm. dan, dan weer een jaar niks. Maar ja, ik stond er echt verbaasd van. Opeens uh, van... Uh, het is er door, dus uh, na drie jaar uh, uh, kunnen mensen het aanvragen. Mijn, uh, uh, uh, uh, mijn dakje ligt al. Oké. Okay. <laughs> dat boeit niet. Uh, dus ik vind het, ja, het zou, ik zou het ontzettend leuk vinden uh, als het uh, als het ja uh, als van een subsidiepot gebruik wordt gemaakt. Ja, hoe, hoe groot is die uh, subsidiepot? Nu 25.000. Mm -hmm. En maar ik weet ook dat uh, dat als er echt heel veel vraag is dat er dat de gemeente het zou kunnen verhogen naar 125.000. Oké. Oh, okay. Dus nou, ja, ja. dat is mogelijk wat. Jazeker, zeker, dat is een aardig bedrag. Uh, maar jij ja. hebt destijds ook ingesproken zeg maar, in een commissievergadering of zoiets? Uh... Klopt. Klopt, ja. Dus da daar heb je de, dus de gemeenteraadsleden van kunnen overtuigen. om uh, die subsidie beschikbaar te stellen? Klopt, ik heb, uh, ik heb ze gewezen op de vele voordelen. Ja. He, want uh, uh, ja, ik, ik zou zo een half uur kunnen praten over alle voordelen. Mm -hmm. uh, nou, je hebt 20 seconden. Ja, oh, <laughs> nou, nou, mag ik? Ja, nee, zeg maar. Uh, wat, wat zijn de voordelen dan? Uh, ja, nou, in kort. Misschien sla ik er een paar over. Nou, Stel je voor dat je het vanwege financiën doet. Uh -huh. <coughs> je dak gaat twee à drie keer langer mee. Dus dat is echt ja. een prachtig mooi voordeel. Uh, zwinters heb je een warme ruimte daaronder... En zomers is het wat koeler mm -hmm. door datzelfde steden. Ja, ja. Nou, stel je voor dat je het niet voor het geld doet, maar voor, voor de natuur. Heb je meer biodiversiteit, ja. kevertjes enzovoort, vlindertjes. De CO2-opname van dat stukje uh, en uh, wateropname en geen stress. Ja. Stel je voor dat je het doet omdat je niet van meeuwen houdt. <laughs> die komen daar niet op, want meeuwen houden van een oh, droge, warme. een uh, voordeel, Ja. ja. Ook een voordeel voor sommige mensen. En als laatste, het staat gewoon prachtig, het is esthetisch. En uh, ja, weet je kijk, <coughs> ik, ik hoorde een keertje uh, iemand zeggen op, op de tv, er waren architecten bij een praaprogramma uh, wanneer iedereen op de daken, dat is natuurlijk niet te doen, hè, maar stel dat elk dak zeduw zou, zou hebben... Mm -hmm. ...dan zou het wereldwijd een graad minder, uh, hè, zou het een graad koeler worden. Ja, ja. Oh, dat zou helemaal mooi zijn als iedereen dat doet. Nee, hey, maar uh, heb je dan genoeg aan die subsidie? Of moet je dan toch zelf bijbetalen, of niet? Nou, uh, zelf heb ik het gewoon zelf betaald. Ja, ja. En wat ben je dan kwijt ongeveer? Uh, laten we zeggen, zonder subsidie 50 euro per vierkante meter. Oké. Okay, uh. Zonder subsidie, dus met subsidie 25 en ja, je kan denken: van ah, nou, het is wel geld, maar het is net met isolatie voor je, voor je spouwmuur of ja. wat dan ook. Je haalt het eruit. Ja, ja, ja, nou dat klinkt allemaal goed. Uh, en en, en het, het ligt bij jou nog. Dus dan, uh, ja. dan weet ook iedereen dat het gewoon blijft liggen. Dat is ook wel lekker natuurlijk. Ja, en, ja, ja. Nee, we, we, we, helaas zitten we een beetje uh, met de tijd. Omdat we in het begin van het programma die stroomstoring hebben gehad. Oh, dus okay. uh, ja, Misschien heb je het niet gehoord. Maar we, we, we konden iets laten beginnen. Daarom uh, ga ik je. Want we zitten tegen het nieuws van 11 uur aan. En we gaan nog een klein stukje muziek ja. laten horen Mark. Ja, tak, uh, we wensen, uh, ik, ik, ik, ik bedank jou van harte dat je even de tijd hebt weten te vinden. En ik wens je nog een heel prettig weekend. Dankjewel. Oké, okay, morgen. Okay. Tot ziens. Hoi, hoi. Bye bye. Daag.